Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live Roel Coutinho over de kans op een ziekte die wereldwijd slachtoffers maakt en over welvaartsziekten in Afrika. Nu eerst het NOS journaal Ewoud Jong. Een team van de Britse Omroep BBC is in het noorden van Syrië... getuige geweest van de nasleep van een gruwelijk incident. Ze zagen kinderen die waren geraakt door een brandbom. Ooggetuigen vertelden dat een gevechtsvliegtuig... een voorwerp afwierp op een schoolplein. Daarna was er een kleine explosie... die werd gevolgd door kolommen van vuur en rook. Wat gebeurde hier alvast vijf Het einde van de schooldag, een vol teenagers.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 De explosieve opruimingsdienst is in Den Helder nog druk bezig... een huis te doorzoeken op explosieven. In de woning werden gisteren granaten, andere munitie en vuurwerk gevonden. En ook vandaag tofde de EOD munitie aan in het huis. Maar volgens burgemeester Schuiling is er geen direct gevaar. Het is wel veilig, het is uh, munitie wat uh, op het moment dat wij de zaak helemaal uh, aftimberen... en uiteraard uh, beveiligen, uh, niet uit zichzelf kan afgaan. Je moet het vergelijken met een auto. Een auto daar gebeurt ook helemaal niets mee en is ook veilig. Maar pas als er iemand in gaat rijden, dan kan het gevaarlijk worden. De bewonster is aangehouden. Ze staat bij de politie al jaren bekend als wapenverzamelaar. In 1995 werden er ook al explosieven gevonden in haar huis... Omwonenden moeten tijdens het onderzoek overdag hun huis uit. Het doorzoeken duurt waarschijnlijk zeker tot morgen... omdat het huis helemaal vol staat met spullen. Doekle Terpstra stapt op als voorzitter van de KNSB. En reageert daarmee op harde kritiek van Sven Kramer. Verslaggever Sebastian Timmerman. Andere schaatsers sloten zich gisteren zich bij hem aan. Maar ik tijd het gisteravond de ex-schaatser Jochem Uitenhagen, die deel uitmaakt van de atletencommissie, sloot zich ook min of meer bij Kramer aan. Ja, en uh, na aanleiding daarvan uh, heeft dus Doekle Telfs inderdaad vandaag gesloten om, uh, om op te stappen. De critici vinden dat de KNSB een dubieuze rol heeft gespeeld... bij het kiezen van een nieuw schaatscentrum in Nederland. Thialf in Heerenveen was het nationale centrum voor het topschaatsen... maar de KNSB koos onlangs voor een nieuw te bouwen complex in Almere. Eerder deze week zag de ledenraad van de KNSB... geen reden om het vertrouwen in Terpstra op te zeggen. De Noord-Ierse dichter, toneelschrijver en vertaler Seamus Hini is overleden. Volgens velen was hij de grootste Ierse dichter sinds Jeets... Hini was leraar Engels in Belfast en begon een paar jaar later na een poëzieworkshop te schrijven. Zijn debuutbundel, Death of a Naturalist, werd meteen bekroond met vier prijzen. En daarna ontving hij nog talloze onderscheidingen. In 1995 kreeg Hini de Nobelprijs voor literatuur. Hij was 74 jaar. Het weer wisselend bewolkt met ook van tijd tot tijd zon. In het noorden kans op een bui, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst wolken en een bui, later weer zon... en met 19 tot 22 graden iets koeler. Verkeersinformatie van de AMB, John Bakker. Met alweer 15 files, ruim 40 kilometer bij elkaar op de Nederlandse wegen. De grootste problemen op de ring van Amsterdam, de A10. In beide richtingen is de Zeeburgertunnel afgesloten. Hij heeft te maken met een technische storing... Aan beide kanten staat er zo'n 5 kilometer file. Omrijden kan dan ook het beste via de Koentunnel. En door die problemen loopt het nu ook vast op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Watergraasmeer, 2 kilometer. En zo direct in Vrijdagmiddag Live waarom de langdurige zorg... niet naar gemeenten en verzekeraars overgeheveld moet worden. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen...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 Welkom hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar je van harte welkom bent om deze uitzending ook bij te wonen. Vandaag met Roel Coutinho over de kans op een ziekte die wereldwijd slachtoffers maakt... en over welvaartziekten in Afrika. Schrijfster Aniet van der Zeil recenseert een film over Steve Jobs... en heeft het over de nieuwe, tussen aanhalingstekens Bob Dylan... Irma Harmelink wil voorkomen dat de langdurige zorg van gemeenten... Eh, of naar gemeente en verzekeraars wordt overgeheveld. Vaste rubrieken. Frits Barend, Justus van Oel, Bert Brussen, veel satire en live muziek. Dit keer Rina Muschunga. Zij verzorgt de muziek tijdens deze Vrijdagmiddag Live. En je kunt haar eh, ook zien natuurlijk als je langs komt. Maar ook als je gaat naar onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl. Ook te zien op uw tablet of smartphone. Reageren mag ook graag zelfs. Twitter ons. Hashtag Afro VML. De langdurige zorg moet niet worden overgeheveld van de AWBZ naar gemeenten en verzekeraars. Dat hebben brancheorganisaties, hoogleraren en zorgaanbieders... staatssecretaris van Rijn deze week laten weten. Waarom niet, vraag ik een Irma Harmeling. Zij is van thuiszorgorganisatie ZorgAccent. Een van de groepen achter het alternatieve plan. Uh, mevrouw Harmelink, welkom. Naast u, Anniet van der Zeil. Aniette, heb jij eigenlijk zelf in jouw omgeving te maken... met langdurige zorg op een of andere manier of nog helemaal niet? Gelukkig niet. Zou Gelukkig ik... nog helemaal niet. Nee. nee. Nou, er zijn dus plannen om uh, die zorg te veranderen, om daar ook op te bezuinigen. In mijn harmelink, uh, jij en andere organisaties en deskundigen zeggen, dat is geen goed plan. Je kan het beter niet overhevelen vanuit de AWBZ naar gemeenten en verzekeraars. Waarom niet? Nou, waar het om gaat is dat er een knip wordt gemaakt tussen de verpleging en de verzorging. Verzorging naar de gemeente en de verpleging naar de uh, zorgverzekeringswet. En wij willen samenhangende cliëntgerichte zorg uh, bieden. Dat doen we nu ook al in het thuiszorg. He? Want wat gebeurt er dan als die knip wordt doorgevoerd? Nou, wat we, uh, wat we bang voor zijn is dat die verpleging en verzorging uit elkaar wordt gehaald. En we weten uit de praktijk hoe belangrijk het is om kleine teams te maken... waar verpleegkundigen en verzorgenden in samenwerken en in die wijk, in die buurt... Uh, de, proble de problemen van mensen die de dus stuizorg nodig hebben, samen goed op te lossen. Met maar je hebt ook mensen, mensen die zowel zorg als verpleging nodig hebben. Ja, er zijn heel veel situaties, bijna alle situaties, waar de combinatie van doen is: verpleging en verzorging: dat is. Bedacht vanuit ja, wat product denken. Hè. We hebben wasbeurten hebben gezegd dat zijn verzorging. En een insuline spuit zetten, dat is verpleging. Maar in de praktijk, bij cliënten, wordt dat natuurlijk samen gedaan. Want ja. de ouderen die kan uh, nodig. Het kan nodig zijn dat je die helpt met de, uh, de, de wasbeurt, maar ook die. Uh, injectie uh, zetten. En dat is natuurlijk belangrijk dat er gewoon één persoon doet. Dus wat vres je dan? De miscommunicatie en meer bureaucratie? Ja, of? we zijn bang voor... Nou, allereerst voor cliënten. Hè. Te veel zorgverleners over de vloer. Uh, miscommunicatie. Te veel coördinatiekosten. We denken dat die knip... Dat die echt een toename van bureaucratie zal veroorzaken. Dat gaat juist geld kosten. En het gaat, dat gaat... Dat zien we als gevolg dat het echt meer gaat kosten dan zoals we nu werken. Want er zijn steeds meer organisaties die, die wijkgerichte samenwerkende teams hebben ingericht... en die kunnen ook laten zien, hè, zoals Buurtzorg en zoals wij ook dat dat minder kost. Ja, wat wat, wat is jullie alternatief dan? Nou, het alternatief is, hou het in ieder geval bij elkaar, verpleging verzorging. Ga ik gewoon helemaal af van het product denken. Zie het als gewoon één geheel wijkverpleging. Maar, maar dat is nu ook zo. En, en, en nu is het dus blijkbaar te duur. Ja, maar nu zitten we dus gezamenlijk, hè, verpleging verzorging, in ieder geval in één AWBZ. En uh, het wordt uit elkaar uh, getrokken. Maar bezuinig, bezuinigen jullie dan wel met jullie plan? Want dat zal, neem ik aan, van Rijn uh, gevraagd hebben? Ja, dat, zal die, uh, dat heeft hij zeker gevraagd. Ja. En we, we bestrijden ook de bezuiniging niet. Maar we zeggen het is, is geen goede oplossing om de knip uh, uh, aan te brengen. Want wij kunnen aantonen als je juist die samenhang uh, hebt. En vanuit die samenhang ook die zelfredzaamheid van cliënten, met een familie, met de buurt, met welzijnsorganisaties... dat je dat een betere oplossing is en minder kosten Ook in jullie plan uh, komt er een grote rol voor de mantelzorgers, de omgeving. Ja, ja. ja ook in ons. Maar dat, dat is ook wat we nu al doen. Als je kijkt wat we in het thuiszorg doen, dan maken we gebruik van... Familie, van uh, de kracht van man, de zorg, van uh, de welzijnsorganisatie in de buurt. Uh, dus de vele vrijwilligers. Die ontwikkeling en dat willen is we al doorzetten. gaande. En, en dat, en dat is al gaande, ja. dat was al heel veel gedaan. En dat willen we ook doorzetten. Dus we willen door op de weg die we al is zijn geslagen. Uh, waar we ook goede voorbeelden van hebben. Vanuit buurzorg, maar ook steeds meer andere thuisorganisaties die dat hebben gedaan. En dat willen we doorzetten. Ja, nou heeft staatssecretaris van Rijn net een zorg gesloten, daarvoor een regeerakkoord. Allemaal vrij moeizaam tegenwoordig in die politiek... om ergens meerderheden voor te krijgen. Dus die ziet jullie aankomen, kan ik me zo voorstellen. Hebben we net een akkoord, moet ik het weer veranderen? Ja, maar de staatssecretaris heeft ook vanaf het begin gezegd... van dit is een akkoord, maar ik blijf praten met de verschillende partijen... Eh, om eh, te luisteren naar de gevolgen. En ook de staat open voor goede alternatieve oplossingen. Ja, ja ik wou dus, zeggen, hij blijft praten, maar luisterde hij ook? Dacht, ja, we ja? hebben goed gehoor gevonden... Uh, we, hebben, hè, we hebben natuurlijk een groep experts om ons heen uh, verzameld... die dat ook nog hebben bevestigd. En dat zijn niet de minsten. Mm -hmm. En dat heeft er wel toe geleid dat de staatssecretaris heeft aangegeven... dat hij heel goed naar dit alternatieve plan gaat kijken, bespreken... en uh, gaat zoeken of dit ook de realiteit is. Je hoopt is. en verwacht dat hij zijn eigen plannen gaat bijstellen. Ik verwacht het eigenlijk wel. Als ik goed heb geluisterd tussen de regels door... dan heb ik daar hele goede hoop op. Waarom komen jullie er eigenlijk nu... Ja, je, je zou kunnen denken, toch relatief laat mee... want die plannen uh, van de staatssecretaris en deze regering... Die, die zijn al een tijd bekend. Nou ja, het, het gaat natuurlijk allemaal heel snel. De dus, uh, plannen zijn in 2012 bekendgemaakt. Vanaf het begin is er gelobbyd. Hè? Ook uh, Actis, onze brancheorganisatie, heeft uh, duidelijk de nadelen van de knip uh, benoemd. Um, ik denk dat we steeds meer gehoor hebben gekregen. En dat er nu toch een uh, momentum is uh, met, met alle overtuigingskracht... dat er iets is van betere uh, ten halve... Gekeerd dan ten te hele... Gedraald, ja. <laughs> ja. ja. En wat, wat als hij dan toch niet naar jullie luistert? Als hij zegt, nou, ik heb alles nog eens overwogen... maar ik vind alle, alles bij elkaar, mijn plan toch beter? Um, ja, ik, zou te, ik, ik kan het hem alleen maar sterk ontraden. Want ik mm -hmm. denk dat hij echt geen goede oplossing heeft voor uh, de bezuinigingen. En ook niet voor goede oplossingen biedt voor mensen die thuiszorg nodig ja. hebben. Nee, dat is helder. Maar leggen jullie daar dan bij neer, of...? Nou, nee, we zitten nog niet in de fase dat we ons bij neerleggen. Maar er is ook nog geen aanleiding. Toe, nog dat... niet in de fase. Nee. Maar al, al wel in, in de actiebereidheidsfase. Ja, zoals het dan is. ja, ja echt, nee, we hoor. zullen echt ah, de actiebereidheid... We gaan niet op het Malieveld staan. Nee. Dat is natuurlijk niet, uh, nou, niet ja, dat de opzet. Het wil, wil nog wel eens helpen. Maar. Dat zal helpen. Ja. Maar dat, dit is een ander soort uh, discussie. Dit is echt een dialoog. Mm -hmm. Het met elkaar uh, bezien. Maar wel met echt de overtuiging van dat het niet goed is om die knip uh, ja. aan te leggen. Nog geen ander ding, want dat was deze week in het nieuws. Uh, dat was een consternatie omdat de zogenoemde luierwet is geschapt. Hè, dat, dat die regelt uh, dat mensen op tijd verschoond moeten worden. Uh, is die wet nodig? Ja, u noemt het de luierwet. Dat is nu in de ja. is dat Het uh, uh, dat, dat is natuurlijk een hele andere uh, wet. Um, ik vind het erg belangrijk dat we goede zorg uh, uh, bieden. Ik geloof er niet zo in dat je dat in wetten uh, allemaal moet verankeren. Goede zorg is iets wat je doet in de relatie tussen cliënten en zorgverleners. Ik vind dat het in Nederland ook tijd wordt om die zorgverleners meer vertrouwen te geven. Het zijn professionals dat ze goede zorg bieden. En dat ze met elkaar standaarden al hebben en ook ontwikkelen. Uh, om die goede zorg te doen. En dat vind ik een richting die we veel meer op zouden moeten gaan... en ook moeten ondersteunen, want het gebeurt al... in plaats van alles in wetten van. Ja, een regel dat die zorg gegeven kan worden. Gegeven ja. kan worden en geef die professionals de ruimte... en geef ook he, de, de, de situatie uh, tussen de relatie en de cliënten ruimte... om daar de goede oplossingen te doen. We wachten samen met jullie de reactie van de staatssecretaris af. In spanning. Dankjewel voor je toelichting. Zo direct Aniette van der Zijl over Bob Dylan en Steve Jobs. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Marina Mujonga. So hold your hand up of the bargain, and we will cast out all the dead weight, dead weight. Because it's a so long way from eastern high. And so we trace our steps from north to south and we trace, we trace our steps from north to south. Eerst een highlight van Rina Mejonga. Vind je het mooie muziek? Laat ons weten waarom. Mail naar vrijdagmiddag live. Ga naar onze Facebookpagina. Want dan maak je namelijk kans om helemaal voor niets... een van de vijf EP's die hier liggen van Rina te winnen. All My Chips Geheten. De gastresenscent van deze week. Yeah, yeah, yeah. Schrijfster Aniet van der Zeil. Yeah. Aniet, welkom nogmaals. Naast jou nog Irma Harmelink... Uh, uh, Tijd voor cultuur, zo nu dan tussen het werk door? Of? Ja, zeker. En ik ken haar boeken Mooi. Kijk, een liefhebber ja. ook begrijp ik, inderdaad, van de boeken. Liefhebber, zei ik ook. Van ja, haar liefhebber. ja, ja, ja zeker. Het kan ook ja. dat je ja. er niks aan vindt, ja. natuurlijk. Maar. En vooral lezen of ook theatermuziek? Ja, vooral lezen en ja? ook wel theatermuziek, wel allemaal te weinig tijd voor eigenlijk. Ja, ja. heel herkenbaar. Ja. Anniet, uh, jij bent gastrecensent, uh, maar eerst even uh, over jouzelf voordat je het over de film over Steve Jobs en het album van Bob Dylan uh, gaat hebben. Want uh, er komt binnenkort weer een boek van jou uit. Mm -hmm. En dat heeft alles met het, de wereldberoemde biermerk Heineken te maken. Ja. Maar dat gaat niet over Freddy Heineken. Nee. Over wie, wie wel? Over zijn grootvader, over de stichter van de brouwerij. Waarom over hem? Omdat er eigenlijk helemaal niets over de man bekend is. Terwijl hij toch een. Uh, het Letterlijk, voetal, ja, geloof een, ik. Ja, met één brief en één foto ja. ik toen ik aan begon. Ja. ja. En, dus en, ja, dat vind ik dan wel spannend. Dat intrigeerde jou? Ja, en ik kende Verdi Heineken. Dat scheelde ook. Ik, had, uh, ik heb hem ooit een paar keer geïnterviewd. En hij was altijd heel erg aardig tegen mij en mijn man. Uh -huh. Dus uh, we zijn ook wel eens bij hem op bezoek geweest in uit Frankrijk. Dus hij wilde dus ook al... graag dat je dat ging doen? of Nee, niet? hij is natuurlijk overleden. Dus ja, oh, ben, daar heb ik, ik, ik, ik hem ik... toen niet over gehad met hem? Nee, nee oh, okay. ja, niet over. Nee. Maar dit was een verzoek vanuit de firma en de familie. Uh -huh. Aan mij, of ik dat wilde doen. En uh, ja, ik, had, ik, ik, ik vond dat wel leuk. En er uh, kwam ook iets bij... Ik, ik wilde heel graag een ik zocht eigenlijk ook naar een onderwerp van wat speelde in Amsterdam van de 19e eeuw omdat ik daar helemaal niks van af weet. En maar dat is, is niet ik... leuker dan wanneer ik ergens niks van af weet. Ik, ik denk altijd dat het verhaal is dat Freddy Heineken... degene is geweest die die brouwerij zo groot heeft gemaakt. Klopt dat? Of? Nee, dat is niet, niet. helemaal waar. De, de, deze Gerard Heineken heeft op zijn twintigste een oud brouwerijtje gekocht. En dat uh, opgestoten tot de uh, grootste bierfabriek van het hele land. Van het hele land? Ja. Uh, ja. Was hij toen ook al internationaal bezig? Of? Ja, hij was ook al. Ook al? Hij, hij, wat, hij serveerde de werd zelfs Heineken bier op de Eiffeltoren geserveerd. Kijk, nou. ja. Goed, en daar heeft Freddy dus op voortgezet. Duurt. We gaan het hebben over uh, ja, jouw recensie. Zullen we met de film over Steve Jobs beginnen? Ja. En? Um, geweldig man, natuurlijk. Uh, Steve Jobs, echt heel bijzonder. Daarom wilde ik er ook graag heen. De oprichter van uh, Apple. Uh, uh, geniaal, visionair, uh, Heel ja, echt iemand die het verschil maakt. Eigenlijk net zoals mijn Gerard Heineken. Maar uh, de, ja, de, helaas niet zo'n geniale filmmaker. Ai, ja. want? Nou ja, de film was gewoon slecht. Slecht zelfs? Ja. ja. Wat was er slecht aan? Uh, het verhaal, daar let ik natuurlijk het meeste op als verhalen vertellen. Er zat geen rode draad in, uh, het, de, de, de dingen werden niet uitgelegd, de man komt eigenlijk niet uit de verf. Um, ja, uh, ook van die clichés, dat als het, als het slecht met hem gaat... gaat het opeens heel hard regenen. En dan, oh. van die aan, en dan de hele tijd van die uitspraken van hem... duidelijk uit interviews gehaald. En dan allemaal applaudissende mensen met van die aanswellende muziek. Was het wel al bedoeld als, als, als biografie? Ja, of? het is bedoeld als biopic, maar ze zijn er gewoon niet goed uitgekomen. Dus je miste ook echt dingen in, in, ja. in zijn leven en zijn Ja, zo het carrière. is sowieso maar een klein stukje... Van zijn, of een klein, vanaf dat hij op de universiteit zat of daar vanaf ging... en tot, ik geloof, de eerste iPod. En daarna houdt het opeens ook op. Dus eigenlijk als het, als het echte succes begint, dan houdt ja. de film op. Ja. En je, en je snapt niks van de drijf hier van deze man. Dat, dat is het grootste probleem. Het is wel heel mooi vormgegeven. Het is echt geweldig leuk om die 70s huizen en... en, en een feest van herkenning. Ja, dat is echt mm. heel mooi gedaan. Ja. Dus daarom is het toch nog wel amusant om naar te kijken. Ja. Maar echt goed is hij niet. Ik hoop dat er een nieuwe te komen. En, uh, ja, dat, dat ja. wordt al aangekondigd. Ja. Uh, was trouwens, ja, je bent niet de enige met kritiek. Hè? Want ik, ik was inderdaad niet alleen hier, maar ook in Amerika... Is is hij zwaar bekritiseerd. Ja. Uh, jij onderschrijft dat helemaal, ja. die kritiek. Ja, ja ik had Was er helemaal Behalve de vormgeving verder niks... Nee, uh... ja, die je die Ashton Kutje. Die speelt goed. Ja? En, uh, uh, maar het verhaal wordt gewoon niet goed verteld. Okay. En daar moet het gewoon toch mee beginnen. Is het Emma wel een onderwerp waarvan jij zegt... als daar een Steve Jobs film zou ik op zich naartoe gaan? Ja, en ik zou, Ik ben wel benieuwd naar dat soort leiderschap wat die man. Uh, maar dat, ik begrijp, het gaat nog niet zozeer over die tijd. Uh... Dat is wel het, is... nou, het was natuurlijk wel integrerend. Ja, dat is een beetje het probleem. Hij was geen goede leider. Het gaat er wel ah. over het, de opbouw van de, hè, het begin van het grote succes. Geniaal creatief, maar geen goed leider. Hij, was, hij, hij schijnt, als je op deze film afgaat... nogal slordig met zijn medemensen zijn omgegaan. Maar ja, dat is ook het punt met deze film. Je weet eigenlijk niet wat nou waar is of niet. En, en ik ben een beetje gaan zoeken... van in hoeverre familie en zo hebben meegewerkt. En dat is helemaal niks. niet. Dus je, je weet het ook niet. Nee. Ja, goed, des te meer ruimte voor een volgende. We wachten de andere film ja. af. Het, het, het album, het, ik zei al tussen aanhalingstekens... nieuwe film van Bob Dylan, Another Self-Portrait. Want ja. er was ooit zelfportret van hem. Ja. Uh, je zag daarin een link naar Steve Jobs, begrepen? ik? Oh ja, want Steve Jobs was een, had drie helden. Leonardo da Vinci, uh, Einstein en Bob Dylan. Oké. Okay. En in de film hangen die ook in, met enorme portretten... aan de muur van zijn huis. Ik weet niet of dat waar is. Ja. Maar ja, originele denkers, zoals hij dat zelf ook was. En. Uh... Uh, ja, dus ik dacht, nou, leuk, uh, Dylan erbij. Ja, dit album is uh, ja, eigenlijk heel oud. Het zijn uh, ontdekte, opnieuw ontdekte opnames uit de tijd, ja. jaren zeventig. Ja. ja, en uh, ook opnames zonder alles wat later door een producent vastgeplakt is. Dus veel puurder en helderder dan het uiteindelijk later op de plaats we gekomen is. We gaan even luisteren naar een, uh, een stukje van het album, naar I Threw It All Away. I held My arms. She said that she would always stay, but I was cruel. I treated her like a fool. I threw it all away. Bob Dylan, kippenvelmuziek, zeg je. Ja, en je snapt waarom Steve Jobs hem uh, zo hoog had zitten. Dit is echt prachtig. En die stem komt hier ook heel helder en duidelijk ja. uh, naar, naar, uh, naar boven, is goed te horen. Je zegt, want de, de, de, het zelfportret wat toen wel uitkwam, dat was eigenlijk overgeproduceerd. Dat, dat werd gezegd, ik was zeven ja. geloof ik, destijds. Dus ik kan niet zeggen dat ik toen een Dylan-kenner Dylan was en nog steeds niet uh -huh. Maar later heb ik natuurlijk wel de muziek uh, leren kennen. Ja, nou het verbazend is, van waar, waar komen die opnames dan ineens vandaan? Die hebben blijkbaar zo lang ergens gelegen. En dat las ik dus ook, dat hij in die tijd eigenlijk van zijn uh, adorerende fans af wilde. En dat hij daarom dacht, nou ja, dan wordt het maar een lelijke plaat. Kun je daar iets bij voorstellen? Dat je als artiest, of misschien zelfs als schrijver, denkt van... ik ga maar een rotboek schrijven, dan uh, ik krijg ik zo'n last van mijn fans? Nou, ik kan me wel voorstellen dat je bang bent om je onbevangenheid kwijt te raken. Uh, het gevoel van, nou ja, niemand kent me en ik doe gewoon wat ik zelf heel erg leuk vind. En nou ja, we zien wel, op het moment... Dat je succes krijgt, dan komen er toch bepaalde verwachtingen. En ik maak ook wel een beetje een punt van voor mezelf om, om nooit in herhaling te vervallen. Dus niet te doen wat men van me verwacht. Want dat en merk ik... je wel, dat mensen dingen van je ja, verwachten? Ja, ja. Op of wat, of wat voor manier dan? Nou ja, ik had een biografie van Annie Smit geschreven. En dat, die was nog wel succesvol. Dus dan wil iedereen weer dat je biografieën van kinderboeken mensen gaat schrijven. Ja, ja. Na Sonny Boy moest ik eindeloos zielige verhalen uit de oorlog gaan schrijven. Na Bernard, ja, nu Klaus. En dat doe je dan juist niet? Echt? Nee, nee. Niet, niet, niet eens uit principe, maar gewoon omdat ik denk, ja, dat ten eerste ben ik trouw aan mijn onderwerpen. Ik wil niet nog een zielig verhaal uit de oorlog, want dit was mijn verhaal ja. daarover. En ik ben er gewoon ook niet nieuwsgierig genoeg naar. Dus in die zin heb je begrip voor Bob Dylan, eh, ja. als het inderdaad klopt, hè, dat, hij, ja. dat hij dacht van, want het was heel veel kritiek op dat zelfportret, omdat zijn fans het ja. niet mooi vonden, waar is je nou ja. mee bezig, curves en zo. Ja, maar ik denk dat iedereen die creatief is, eh, niet bang moet zijn om, om, om te falen, en ook altijd weer nieuwe wegen moet zoeken. Ja. En je, je zei het, je bent niet uh, uit die tijd. Hè? Je, je was heel jong toen, uh, toen de oorspronkelijke zelfportret uitkwam. Maar wat is in Bob Dylan wat, jij dan, wat jou nu zo aanspreekt? Poeh. Nou, hm. ja, ik vind het gewoon mooie muziek. Verder, sorry, verder dan dat kom ik niet. Wat ik me herinner van Bob Dylan, of wat ik meegekregen heb, was natuurlijk al wat ouder. En toen had hij zo'n heel rasperige Dylan stem, die wel heel erg Dylan werd. En heel erg begon ja, voor mij een beetje zware en oude mannen in cafés. <laughs> is... <laughs> en dit, dit vind ik zo mooi, omdat het weer ja, inderdaad zo helder is. Ja, maar jij, jij, jij hield van Bob Dylan, zei je, uh, altijd al, of... Ook later ontdekt pas. Ja, het is niet zo dat ik daar nou een speciale fan voor ben. Maar als het voorbij komt, dan vind ik het heel mooi. En dit vind ik inderdaad ook heel mooi uh, klinken. Ook de muziek. Want toen, in die tijd, was hij vooral populair ook vanwege zijn teksten. Hè? Omdat hij natuurlijk ook uh, ja. Ja, een protestzanger was. Uh, kritisch over de maatschappij. Maar, maar dat is niet wat jullie uh, in eerste instantie aanspreken. Maar nee. nee, helemaal niet. De muziek gewoon. Mij ook niet. En ik vind het alleen met ja Iedereen die iets, iets wil maken of iets moois wil maken... moet altijd zorgen dat hij niet in een hokje terechtkomt. Dus ik snap zijn uh, reactie wel. Als jij moet uh, uh, kiezen, ik kan het wel raar, maar als je tegen luisteraars moet zeggen... Uh, nou, dit weekend, ga nou eerst eens die, die, dat album van Bob Dylan beluisteren... of ga die film van Steve Jobs bekijken, dan zeg jij dus... Ja, uh, Bob Dylan, maar allebei is ook leuk, kan ik Toch wel? je ervaring. Ja. Je zegt niet, ga niet naar die film. Nee, ja, ik, vond het toch, ik, ik vond het wel leuk. Ook inderdaad die, die prachtige styling en, en, en die tijd en die, ja, die jaren zeventig. Ja, ik vond hem wel sfeervol, in ja. die zin. Ja. Het is, het zijn, de, de Bob Dylan is wel weer zo'n zo uh, voorbeeld van dat de jaren zeventig, de jaren zestig... tegenwoordig heel vaak, zeker in muziek, terugkeren. Hè? Ja. Heb, jij, heb jij daar ooit over nagedacht, wat daar de reden van kan zijn? Mm, ik denk toch dat dat pure weer. Ik bedoel, alles is wel heel erg... Uh, Um, massaal en groot geworden. En dit is natuurlijk gewoon iemand, als je hem zo hoort... die zit met zijn gitaar een liedje te zingen. Ja, ja, net als Rina Mejonga die wij hier hebben. Die natuurlijk ook heel puur is. Gelukkig komt het zo nu dan toch weer uh, terug. Ik, ik dank je wel uh, voor je uh, recensie. Uh, wij gaan uh, zo direct uh, praten met Roel Coutinho. Hij heeft afscheid genomen van het RIVM. Van de afdeling uh, infectieziekten. Uh, maar eerst, omdat het bijna half drie is... gaan we luisteren naar het NOS Journaal met Ewout Jong. Dit is Radio 1. Journalisten van de BBC zijn in het noorden van Syrië... getuige geweest van de nasleep van een gruwelijke incident bij een school. Ze zagen veel tieners die waren geraakt door een brandbom. Er vielen volgens de Britten meer dan tien doden en veel ernstige gewonden. Hun verwondingen lijken veroorzaakt te zijn door Napalm. Een soort stroperige benzine die op de huid blijft plakken... en diepe brandwonden veroorzaakt. In ten helder is de EOD nog steeds bezig met het doorzoeken van een huis op explosieven. De bewoonster is een fanatiek wapenverzamelaar. In haar woning werden gisteren granaten, munitie en vuurwerk gevonden. Het huis staat helemaal vol met spullen. Het doorzoeken zal daarom zeker tot morgen duren. Tijdens het onderzoek moeten omwonenden voor de veiligheid hun huis uit.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 Nu bij verkeersinformatie zijn vooral problemen bij Amsterdam, bij de Zeeburgertunnel. De ringweg A10 is daar in beide richtingen dicht door een technische storing. Het veroorzaakt overal rond Amsterdam hele lange files. Omrijden via de Koentunnel is toch nog het beste. Um, op de A10 uh, staat nu file op de A10 Noord vanuit Zaanstad richting Amersfoort. Tussen Kadoelen en de Zeeburgertunnel 7 kilometer. Nou, daar is de weg dus dicht. De andere kant op, uh, richt, vanuit, op vanuit het zuiden richting Amersfoort. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergaasmeer 5 kilometer. En ook daar is de weg afgesloten. Verder valt er op de file op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Goorle en Geelze 3 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Binnenkort zal er een beslissing worden genomen... over proefboringen gaan komen naar schaligas. De boringen zullen onder andere plaatsvinden in Bokstel. Deze gemeente verzet zich hier fel tegen... en wil dat de vergunning wordt ingetrokken. Bij ons in de studio twee gasten uit Bokstel. Meneer Koos Vetschort en mevrouw... Bokstel, uh, schaligas vrij. Uh, ja, meneer Vetschort, u krijgt ja. het woord, Maar eerst eventjes... Geen uh. schaligas in Brabant. Oké, okay, nou, begint u dan maar met uw verhaal. Zwart water uit de kraan, vlammen uit de kraan. Geen schaligas. En waarom moeten wij niet naar schaligas boren, volgens u? Nee, dat zei ik er net al. Uh, zwart water uit de kraan, vlammen uit de kraan. Dat is het niet normaal. Geen zijn... schaligas. Nou, het kan misschien gebeuren, maar het risico schijnt heel erg klein te zijn. door je vissen. Boksel, schaligas vrij. je vissen, is daar echt kans op? Chemicaliën, radioactiviteit. Geen schaligas in Brabant. Nou, Oké, okay, het is allemaal uh, niet zo leuk, nee. Uh, maar is mevrouw uh, Gerda... Schaligas. Ja, daar hebben wij het over. Weg met schaligas. Houdt u op, u beledigt mij. Hoezo? U bent ervoor, u bent voor schuilingas? Bent u helemaal van de rat besnuffeld? Nou, ik ben er niet helemaal tegen. Het lijkt mij eerlijk gezegd heel mooi dat je dat uit de natuur haalt. Hè? Want het is toch een natuurproduct in wezen. Ja, nou, dat is het eigenlijk. Wel, ja. Ik heb gewoon ook geen zin in dat negatieve altijd. Ik wil positief denken. Nou, boksel schaligas vrij. Ja, het is ook een mooi woord, vind ik, hè, schaligas. Weg. Uh, schaligas aansteken. Weg. Schaligashaard. Ook weg. Schaligasslang, dat is toch nee. prachtig, Leg Weg ermee. Schaligasmeter, schaligastendoekje... Uh, sorry, nee. <laughs> nee, het is een rot woord, schaligas. Lieg zit erin, gas zit erin, as, scha... scha. Schade, allemaal negatieve dingen, en het CDA is er ook tegen. Ja, wat vindt u daar eigenlijk van mevrouw? Nou, ik laat me niet zomaar door het slijk halen door deze meneer. Hoezo niet? Hoezo? Ik heet schaliegas... Gerda Schaligas. Weg met Schaligas. Maar even wachten, u heet Schaligas? En waar komt dat dan in hemelsnaam vandaan? Nou ja, dat is een samenvoeging eh, van Scha en Ligas. Eeuwen geleden met mijn voorvader. Ja, en u woont in Boksel? Ja, wij Schaligassen wonen al 300 jaar in Boksel. En we hebben ook een snackbar. Snackbar Schaligas. Boksel, Schaligas vrij. Snackbar ook weg. Nou, u moet nou echt ophouden, meneer Vetschort. Waarom? Weg met schaligas, überhaupt. Ik zeg toch ook niet weg met vetschort. Dat zou ik ook kunnen doen. Weg met vetschort. Want de vetschort is ook heel ongezond. Schaligas is veel ongezonder. Bokstel schaligas vrij. Weg met alle soorten en dingen en manieren van schaligas. Nee, meneer. Wel... Het, het gaat u helemaal niet om dat gas. Het is gewoon een hetse tegen onze familie. De familie schaligas. En tegen onze snackbar. Weg ermee. We zijn hier in Bokstel altijd het pispaaltje geweest. En dat weet u net zo goed als ik. Bonsocelli gesprek! Nou, uh, even om af te ronden. Ik denk niet dat we hier nog uit gaan komen. Uh, tot slot, zit er iets of helemaal niets in de argumenten van uw opponent? Nou, ik moet zeggen... Weigen mee! Jochen Otten, Henry van Loon en Marjan Luif, hoor u. Decennia lang waakte hij over u en mijn gezondheid. In de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals AIDS, speelde hij een cruciale rol. En onvermoeibaar pleit hij voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker en griep. Ook al leverde dat hem predikaten als onheilsprofeet en paniekzaaier op. Hij is nu met pensioen, maar critici die denken van hem af te zijn hebben het vroeg gejuicht. Hij blijft namelijk actief als wetenschapper. Mijn gast van vandaag, ex-directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, Roel Coutinho. Welkom. Laten we beginnen met, met, met ja, de laatste uh, ziekteuitbraak... die u nog net even meepakte, geloof ik, voordat u stopte bij het RIVM. De Maasle. Uh, is dat nog zorgelijk? Nou ja, kijk, zorgelijk. Dat, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Is het zorgelijk? Er zijn, er zijn nu juist ja, van 1200 gevallen. Dat is natuurlijk een heleboel. Ja. En het is niet nodig. Maar we, we, gisteren zag ik, geloof ik, een bericht. Het neemt af... Ja, maar dat, dat komt omdat uh, de scholen natuurlijk een hele tijd dicht uh, zijn geweest in de, in, de, in de zomer. En dan krijg je gewoon wat minder verspreiding, want het was midden-Nederland. En uh, dat was ook te verwachten, maar uh, ja, het, gaat, het, gaat, het gaat echt wel uh, vrij snel. En het is natuurlijk een beetje treurig, want ja, wat ik al zeg, er is een uitstekend vaccin. Wat dan tientallen, nou zo niet, niet honderden miljoenen kinderen in de hele wereld gegeven is. Mm -hmm. Ja, en dat, als mensen dat niet, niet gebruiken... Uh, de mensen in de Bible Belt. Ja. ja en de, maar ja, u zegt neemt af, want de scholen waren dicht. Ja. Dus het gaat weer toenemen nu de scholen dat is wel weer de, beginnen? Dat is wel de voorspelling. Dat, dat, uh, mazelen is een hele besmettelijke kinderziekte. Als je één kind hebt met mazelen, dan, dan besmet het makkelijk vijftien uh, anderen. Als ze althans niet gevaccineerd zijn. En dat gaat via de lucht. Nou ja, dat gebeurt vooral via basisscholen. Daar zitten die kinderen relatief vrij dicht op elkaar. En als die basisscholen dichtgaan, dan uh, zie je dat het langzamer gaat. Dan komen die kinderen natuurlijk ook op andere plaatsen bij elkaar. Dus het is niet zo dat het helemaal stopt. Nee, maar maar zal het gaat dan... iets langzamer. Vooral in de gebieden waar uit de religieuze overwegingen niet ingeënt wordt, zal het zich weer gaan verspreiden als die scholen open gaan? Dat, dat is de voorspelling. Kijk, het is altijd heel moeilijk om epidemieën te voorspellen. Maar wat je, dat is in ieder geval wel wat je verwacht. En hoe lang zal zo'n epidemie duren? Ja, dat, dat, dat, ook dat is altijd heel lastig. We, we, we hebben eigenlijk één goed voorbeeld. 12, 13 jaar geleden. En toen heeft het de maand of negen geduurd, dus uh, het gaat nu wel wat sneller, dus ja, misschien, misschien dat het ook wat korter is. Zijn, we hebben ook wel voorspellingen gemaakt dat het uh, aantal kinderen wat gevoelig is, wat groter is. Dus ja, t, ik durf daar echt geen ja. uitspraak over te doen, maar het zal in ieder geval nog een tijd doorgaan. Ja. Bent u nou als er zo'n virus of, of, of bacteriële infectie uitbreekt in Nederland? stiekem ook een beetje enthousiast als er zoiets gebeurt. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk zo, als het dat je vak is... dan is het natuurlijk ook heel boeiend. Want uh, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Ja. Uh, dokters leven in feite natuurlijk. Maar wrijft u in de handen, we kunnen er tegenaan. Nou, wrijf niet in mijn handen. Maar het is, wel, het is natuurlijk wel iets waar je, uh, waar je in feite... Wat is je vak. Dus uh, ja, het is natuurlijk heel erg boeiend. En het bijzondere ervan is natuurlijk dat je... Ja, het gaat niet alleen over een virus in dit geval... want dat is natuurlijk maar één deel van het verhaal. Het gaat over het gedrag van mensen. En die combinatie die maakt het natuurlijk toch wel heel erg boeiend... omdat het elke keer weer anders is. Daarover gaan we het hebben over die combinatie gedrag van mensen... en uw vak, de virussen en bacteriën. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat Susanne Mathijs over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. Oh. Mazelen, mazelen, mazelen, mazelen, mazelen. Korts, kort. korts. Kort. Mazelen, mazelen, mazelen, mazelen, mazelen. Hif hif hif hif, hif, hif, hif, hif, hif. De jongen die moet slagen en beter coutinho, moet coutinho, zijn dan de rest. Goed, goe, goe, Voor de in C. Gal, helpt kokken uit de roeien in Bangladesh. Rechtse een koorstudent switcht naar links. Intellectueel van het gooi naar Afrika. Die idealist wist, mijn hart ligt bij infecties. Een griep of een gezellige SOA. Oh, AIDS, HIV, glamidia. Ah, het broeide in de broekjes, back in de jaren tachtig. ZANG Madonna onderzoeker doorbreekt taboes. Is populair bij verpleegsters, ondanks praktische shoes. Is Ticum heel ijdel en heeft altijd gelijk. Ah, ah, het griephoofd van ons rijk. Aids is uit en de mazelen terug. Een vintage virus, retro, rode vlekken vlucht En vaccineren, vak, vaccineren. Alle revo's, antroposofen die dat laten, omdat ze immuun zijn voor medische argumenten. Laat hij maar lekker, lekker uit alle gaten. Oh. Coutinho, Coutinho, pooh, Coutinho, Coutinho ziet coutinho, jou coutinho, in pooh, kort als je zegt coutinho, dat hij een vriend is coutinho, pooh, van de farma industrie coutinho, coo, coo, coutinho, hey -oh. coutinho, coutinho, Coutinho, Coutinho, Coutinho. Een tegen antibiotica de bacterie is zijn grootste nachtmerrie. Hij hey fietst, jobt, sport zich een oh. Dood wat uit te stellen, elle. Zul je zien, gaat hij terug naar Afrika. Loopt hij per ongeluk onder een gazelle. <lacht> Susanne Matthijs, ja. Milou van Bodegraaf en Vera Keem. Zou ieder een olifant zijn, maar goed. Ja. Toch wel? Ja. Ja, ja, ja. Ooit het risico gelopen ook echt, of niet? Uh, nou, in Zuid-Afrika nu niet. Maar uh, ja, ik ben wel eens een, een olifant tegengekomen. Ja, in het wild, ja. Ja, maar op ja. veilige afstand, mag ik hopen. Nee, nee, strak gewoon ja? over. Ja. Echt waar? Ja, hm. maar die zijn er meestal niet zo actief. Hm. Ja. Hm. Maar klopt dan het verder ook wat ze allemaal over u zongen? Nou, ik heb niet alles gevolgd, maar het was wel heel uh, ja, het was mooi. Het, het, u herkende ja, wel. Ja, de, ja, ik herkende ja. mezelf, ja. U begon als idealistische tropenarts, zongen ze. In, dat was ja, maar ze zei ook nog dat ik uit Gooi kwam. Dat klopt ja. ook nog wel, ja maar, ja. maar dat is een beetje verkeerd, hè, want ik ben natuurlijk opgegroeid in Blarikum... Iedereen denkt natuurlijk, Blaken is het de rijkste gemeente van uh, Nederland. Dat is het ook, geloof ik wel. Mm -hmm. Maar dat was in die tijd helemaal niet zo. Hè. U was arm toen? Dat zeg ik niet. Maar oh. dat was. Nou, we waren helemaal niet rijk. Maar dat was, het was gewoon een boerendorp hè, in die tijd. Dat, dat kan niemand zich mee voorstellen. Maar ik zat in een klas waar. Uh, daar waren twee klassen bij elkaar. En er waren alleen maar voornamelijk boer en Ik was een van de weinigen die naar de middelbare school ging. Dat, die die hele, dat hele gebeuren van, van, die, ja, van die, al die forensen en zo van later tijd. Ja. Dus het valt nog wel mee hoor. Ja. U, u, u kwam uit een links milieu, maar ging wel uh, bij het koor. Hè, toen ja. u ging studeren. Ja, en ja, u mijn ouders vonden dat helemaal niks. Hoor. Dat u bij het koor ging? Ja, die vonden dat niks. Nee. Er komt niks meer van hem terecht, dachten ze toen. Dat dachten ze, denk ik, ja. ja. ja. Maar daarna ging u ja. toch wel, ook wel weer vrij links en bewogen als idealistische ja. trooparts naar Afrika. Ja, het was eind jaren zestig. Toen kwam er een hele andere ja. ja, maar u was toen wel idealist, of niet? Ja, ja, zeker. Ik denk nog, hoor. Nog steeds? Ja. Want u heeft daar niet ontdekt dat de, uh, ja, dat de tegenvalt die maakbaarheid, hè? Als je denkt, nee, ik ga de wel. mensen in Afrika nu eens even goed helpen. Ja, je bent anders idealist, hè. Je je naïef, bent? naïef, ja, idealist was ik toen, denk ik. Ja, ik, ben, ik, ben, ik heb in, in Zuider-Zenegal gewerkt. Ik werkte eigenlijk voor, een, uh, voor de voorlopige regering van Guinea-Bissau. Je had toen nog drie Portugese koloniën. Dus ik was eigenlijk dokter voor die bevrijdingsbeweging, zoals het heette. Maar in feite hadden ze al het grootste deel van het land in handen. Dus toen heb ik als praktiserend arts daar gewerkt... en heel veel door dat land ook getrokken, gelopen. Mm -hmm. Ja, dat, vond ik, dat was natuurlijk heel avontuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk heel uh, bijzonder om te doen... Maar je ontdekt ook dat, ja, ik had daar een soort ideaalbeeld bij. Afrika is uh, de toekomst, hè, de, de hele... Maar dat is natuurlijk echt heel anders. Het is, echt, het is Afrika. Ja. Nou, u, u bent er recent ook weer geweest, begrijp ja. ik? Dat, maar, we in de, ja, dan maar dan we hebben gisteren teruggekomen, ja. dat was uit Zuid-Afrika, Zuid-Afrika, nou, ja. een, he een heel, heel ander land. Ja. Maar daar gaan we het zo, zo over hebben. Eerst nog even over het lied. Uh, stiekem is hij ijdel, zongen ze. Nee. Nou, helemaal niet stiekem. Gewoon. U, ja. bent, u bent gewoon ijdel. Ja, ik denk, dat zeggen mijn kinderen ook, dus het zal wel kloppen. Ik doe, doe ik mijn best om het net te doen alsof ik het niet ben. Maar dat ben ik natuurlijk best. want ik vind bijvoorbeeld, ja, dit soort dingen vind ik ook gewoon leuk. En sporten om de dood zo lang mogelijk uit te stemmen? Ja, daar zit wel wat in, Ja? Ja. ja. Zit... Nou, Bovendien boven voel je je naar sport altijd heel prettig, hè? Dus er zijn twee soorten sporten. Er zijn groepsporten, bijvoorbeeld het voetballen. Dat doe ik echt al mijn hele leven, vanaf mijn studententijd. Met een groepje van uh, studenten die allemaal nu wat ouder zijn geworden. Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Daar, daar, daar zie je dan nu nog mensen die, laten we zeggen, 60 zijn. En dan zeg ik, ja, op een gegeven moment zo boos worden. Ze zeggen, ik ga weg en ik kom nooit meer terug. Dat gebeurt natuurlijk niet, maar daar leef je je emotie. Uit. Ja, want het is ook helemaal niet gezond, toch, dat voetbal? Natuurlijk wel. Nou, levensgevaarlijk. Middelt... Nou, nee. zeker, zeker op iets... iets je bent een hartstikke jongen natuurlijk, maar ja. iets, iets hogere leeftijd. Nee, zeg maar ik... niet. Niet? blessures, nee. Schoppen? Nee, maar kijk, ik speel natuurlijk geen competitie meer. Hè, dus je nee, speelt een groepje. Juist, laten we zeggen, de, de nee, amateurs hebben... kunnen heel fanatiek. Nee, nee, maar wij, wij, wij, het is een groepje mensen wat tegen elkaar speelt. Vijf okay. tegen vijf, vier tegen vier, zes tegen vriendschappelijk aan toe. Geen slidings en uh, geen gedoe. En dan, dan gaat het heel goed. En hij heeft altijd gelijk. Nee, dat is niet zo. Nee? Nee, dat geloof ik niet. Ik, ik vind wel, als ik vind, iets vind, vind ik het wel heel uh, duidelijk. Maar als iemand anders echt uh, betere argumenten heeft... dan laat ik me daar zeker door overtuigen. Komt misschien voort uit, uit... komt alleen niet zo vaak voor, wou je <laughs> Ja, <laughs> dat, ja, dat wou je zeggen. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, nee, nee, nee, maar het, het zegt niet zo, hoor. Ja. Nee, nee. Maar u, u vindt kritiek wel lastig, toch? Nee, eigenlijk niet. niet? Nee, Ik vind kritiek uh, zelfs heel prettig. Kritiek op vaccineren? Nou, Het, moet, het gaat toch... Of het uh, zinvolle kritiek is. Kijk, als het kritiek is die inhoudelijk is. En kijk, bijvoorbeeld de hele discussie over die griepvaccinatie. Dat is een hele reële discussie. Want daar is het echt zo dat. Uh, ja, daar zijn hele tegenstrijdige onderzoeken verricht. En er zijn echt verschillende meningen over. Moet je dat nou wel doen? Moet je dat niet doen? Ja. Dat is een hele reële discussie. Als iemand zegt, ik laat me niet tegen mazelen vaccineren. omdat het mazelenvaccin uh, ja, niet goed is. of uh, autisme veroorzaakt. Ja, dan krap ik op mijn hoofd en dan denk ik, dit is gewoon volstrekte onzin. Die heeft er geen verstand van. Nou, toch, nou ja, we, we ja. hebben een, een, een heel lang vriend en collega kun je zeggen van nu even iets gevraagd daarover. Joep Lang. hij zei dit. Oh. Roel heeft denk ik moeite met uh, met het feit dat, dat mensen niet aannemen dat hij het beste met ze voor heeft en, en dat hij kundig is. Klopt dat? Dat ik het beste met de mensen ja, voor heb? Ja, dat u dan geïrriteerd raakt omdat de mensen niet snappen dat u het gewoon beter weet? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik... Uh, het is niet zozeer of ik het beter weet. Daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat je op een gegeven moment... Uh, eigenlijk zoveel kennis hebt over een bepaald onderwerp met z'n allen... dat je zegt dat is zinvol. Het gaat er niet om of ik het weet. Maar het is meer de medische wetenschap wat er allemaal bereikt is. En dat probeer ik te verwoorden. Nou, hij voegde eraan toe... Uh, volgens mij is Joep of zijn rol uh, slachtoffer geworden... van de democratisering van de deskundigheid. Nou, punt 1 voel ik me helemaal geen slachtoffer, dus dat valt allemaal erg mee. En de democratisering vind ik prima. Ik vind het heel goed dat er heel veel over wetenschap gediscussieerd wordt. Ik denk ook dat die, het, het feit dat daar zoveel belangstelling voor is... en dat mensen daar mening over hebben, is uitstekend. Het is alleen wel zo dat je moet begrijpen hoe wetenschap, wetenschap tot stand komt. Het is niet zo dat je simpelweg even op Google kijkt en een paar artikelen leest... en dat je dan denkt, dat is wetenschap, zo werkt het niet helemaal niet. Maar tegenstanders van vaccineren, die hebben het vaak helemaal niet over die wetenschap. Hè? Want dan gaat het om of God... of, of of, of de antroposofie, of, of de homeopathie, of dat zijn gelovigen toch ook vaak. Ja, ik denk dat er wel verschillen is. Tussen, de, tussen, laten we zeggen, zo'n groep zoals nu, die echt gelovig is en daar een stuk uit de Bijbel haalt. Wat ja, natuurlijk, ja, hele andere gronden heeft. Daar kun je ook verder niks mee. Want de mensen laten zich niet overtuigen door medische argumenten, dat gaat over een geloof. Want de hebben, ja, dat staat ook wel dicht bij het geloof, denk ik. Omdat je daar, uh, mijn ervaring in ieder geval is... als je argument A hebt bestreden en zegt... nee, dat klopt helemaal niet, hè. Van de, toen de we het voorzaakt het autisme. Dan zeg je, nee, maar dat zijn allemaal studies. Laat je allemaal zien. Dan komt er, uh, oh ja, dat is zo, maar dan komt er argument B. Dus ja, dat is eigenlijk ook heel onbegonnen wassig. werk. Ja. Het is onbegonnen werk, maar we moeten het wel blijven doen. Ja, u blijft het doen, maar van maar deze de categorie kunt u zeggen, oké... Okay, we verschillen blijkbaar in geloof, hè? dus dat, dat zul je dan misschien soms moeten accepteren. Maar er zijn ook uh, ja, artsen uh, die niet op religieuze basis, maar op andere gronden... Uh, tegen het vaccineren zijn. Sterker ja. nog, de helft van de verzorgenden en de verpleegende... laat zich niet vaccineren. Ja, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Kijk, dat is, dat hangt, de helft is overigens wel overdreven. Hoor. Ik denk dat dat wel voor het griepvaccin geldt. Want daar laten veel mensen zich niet tegen vaccineren... omdat ze het gevoel hebben dat het niet effectief is. Dat is eigenlijk heel erg raar. Want als het griepvaccin nou ergens effectief is... is het juist bij gezonde mensen. Dus de, daar werkt het heel goed Maar in. als die het dan niet doen, ja. denk ik dan als leek... Ja. De, de zuster doet het niet, waarom ja. zou ik het doen? Ja, dat, dat dat is. We hebben daar geen machtsmiddelen in. Kijk, het is wel zo. Er is verschil tussen de griepvaccinatie van medisch personeel. Want daarbij, uh, daar zijn ook weer studies naar gedaan. die laten zien dat het risico voor de patiënten echt kleiner is. Maar dat zijn wel graduele verschillen. Maar als bijvoorbeeld in deze epidemie het nou zo is dat iemand zich niet tegen mazelen laat inenten. en die werkt op een afdeling met uh, kinderen met afweersstoornissen. dan breng je je patiënten uh, in feite in een levensgevaarlijke situatie. En je kunt dat dat zeggen... vind ik, dat, gaat, dat kan niet. Wat zouden we dan moeten Vinden nou, dat dat verplicht dat zo is... zou moeten worden? Het dat... Nee, dat, nou ja, dan... vaccineren van mensen die in de sector werken? Nou, dat, dat is, dat is, uh, die verplichting is lastig. Wat dus wel nu gebeurt, is dat mensen eventueel... of naar een andere afdeling gaan, waar ze... Bijvoorbeeld als je bij een geriatrische afdeling... oudere mensen, dan speelt dat niet. En in ieder geval is het zo dat op het moment dat ze in contact komen... met mazelen, dat ze dan niet meer mogen werken. En dat is echt natuurlijk belangrijk. Want ja, je bent tenslotte niet voor niks in dat vak gestapt. Dus als je daar... Van overtuigen dat je een rol wil spelen. ja, dan uh, moet je dit soort dingen ook accepteren. Dan is het wel heel merkwaardig als je dat niet doet. Nee. En, en, en het is ook inderdaad zo dat mensen die dat vinden. op dat ogenblik dus niet meer op afdelingen mogen werken. waar ze mogelijk een risico zijn. Nou ja, dat beslist dus de bedrijfsarts en die moet dat doorvoeren. Ja, dus dat, dat, dat weten niet... we eigenlijk niet. Dat hangt nou, op... ik denk dat dat meestal wel gebeurt. Maar goed, er zijn af en toe toch nog wel eens kleine uitbraken. die dan terug te voeren zijn op medisch personeel. Dus het is niet waterdicht. Dat stoort u nog steeds? Want u bent nu afgezwaaid. Nou, nee, het is dus net als altijd. Ik, zeg, ik vind dat je daar een grote verantwoordelijkheid op je neemt... als je op een gegeven moment met patiënten werkt... die het uh, groot risico lopen om iets van jou op te lopen. Uh, en je doet dat niet, ja, dan ga, dat gaat heel erg ver, vind ik. Dan heb je een enorme verantwoordelijkheid op je geladen. U bent, u zei het net terug, uit Zuid-Afrika ja. om wat te doen... Nou, we hebben daar, uh, dat is een... een, een uh, nou ja, Zuid-Afrika heeft natuurlijk, zoals u waarschijnlijk wel weet... Uh, zijn we de grootste HIV-epidemieën ter wereld. Hè? Uh, 20, 30 procent is daar HIV-positief. Dat, dat kun je helemaal nauwelijks voorstellen. Nu op dit moment nog. Ja. En er worden natuurlijk heel veel mensen behandeld. In een van die regio's, uh, dat is een vrij afgelegen regio... voormalig thuisland, daar is iemand die dat opgezet heeft... Hugo Tempelman, en daar gaan we nu een uh, onderzoeksproject mee, zetten, mee opzetten... In, vanuit de Universiteit Utrecht, hoor. Dus het heeft niks te maken met mijn baan in het, in het RIVM. Maar daar blijft u wel bij betrokken? Ben ja, ja, ja. Ik, ben, ik doe de wetenschappelijke coördinatie Dat vind ik ook heel erg leuk om, om te doen. Om, om, om wat precies dan te onderzoeken? Ja, er zijn, er zijn een heleboel dingen die we naar kijken. Maar het, is, het gaat onder andere over de, over de interactie. Dat is weer een moeilijk wordt. Maar het samenvallen van verschillende epidemieën... van mensen die chronische ziektes krijgen en ook tegelijkertijd HIV-positief zijn... en daar zitten allerlei verbanden tussen. Maar we kijken ook naar de verspreiding van het virus. Nou, daar valt, daar valt een hoop boeiend onderzoek aan te doen. En wat we gedaan hebben, is dat we drie dagen bij elkaar hebben gezeten... met mensen van de Universiteit Utrecht... Uh, met die mensen van die artsen die daar ter plaatse zitten... en uh, uh, mensen van de uh, Witwaters universiteit. Dat is een uh, universiteit in Johannesburg. En dan probeer je eigenlijk samen plannen te ontwikkelen. Wat nou, is eets daar nog het grootste probleem? Het, is, uh, het was tot de, heel voor kort was het de, de grootste, de, de, de belangrijkste doodsoorzaak. Ja. Nu niet meer? Nou ja, er worden nu veel mensen behandeld, dus het loopt gelukkig terug. En wat is dan nu een groot probleem? Uh, ja, nou ja de, noem maar wat. Van allerlei andere dingen. Verkeersdoden bijvoorbeeld is een belangrijk probleem. Ja, maar als het om ziekte gaat. Ja, maar ook uh, andere ziekten. Heel veel opkomende chronische ziekten die wij ook hebben. Zoals? Hart- en vaatziekten, uh, suikerziekten. Dat soort dingen komt wat, ook allemaal op. Wat, wat wij de welvaartsziekte noemen? Ja, dat komt ook allemaal op. zie je heel Afrika. Dat is, erg, dat is gek. Mensen denken eigenlijk dat dat niet zo is. Maar dat is, uh, je ziet in heel Afrika op het ogenblik een enorme verschuiving optreden. Want uh, daar zie je natuurlijk ook wel gedeeltelijk welvaart opkomen. Mensen kunnen gewoon toch dingen kopen. Dat geldt niet voor... Wij zijn gewend om alleen maar magere, ondervoede kinderen te zien. Maar de werkelijkheid is dat in heel heleboel landen dat al heel erg aan het veranderen is. En daar zie je dus gewoon ook onze welvaartziekten ook opkomen. Omdat uh, de bekende snackketens ja. daar ook... Uh, over nou naar. ja, dat zal niet de enige reden zijn, maar de McDonald's en de KFC zitten daar natuurlijk ook. Ja. En mensen, uh, ja, die, die, het, het veel eten is... Maar ja, die leefstijl is gewoon aan het veranderen. Mensen waren natuurlijk vroeger ook gewend werken, moesten keihard werken, al die dingen doen. Dat verandert. Dat is bij ons natuurlijk ook gebeurd. Maar Vindt u dat niet sommen, als je dan, dan 40 jaar geleden daar begint... omdat je de ziekte daar onder andere de wereld uit wil helpen... en je komt nu veel later terug. Er is meer welvaart, maar mensen worden helemaal niet minder ziek. Nou, kijk, ze worden natuurlijk allemaal veel ouder. Dus, uh, en je moet tenslotte ergens aan doodgaan, hè? Ja, nee, er is zeker wereldwijd is er natuurlijk veel goeds gebeurd als het gaat om gezondheid. Ja. Maar bijvoorbeeld het verschil uh, tussen arm en rijk is er nog steeds. Ook hier in het Westen, hè. Dus arme mensen worden nog altijd eerder ziek, gaan eerder dood. Ja, maar dat ligt, niet aan het feit, aan het, dat ligt niet aan het geld, hoor. Dat is natuurlijk vooral een leefstijlprobleem. Uh, want daar gaat het natuurlijk in, aan in En dat lukt mate. maar niet om dat te veranderen. Nou, ik denk niet dat je zo somber moet zijn. Maar bijvoorbeeld hele simpele dingen zoals het, als het roken... is natuurlijk wel een heel simpel voorbeeld. Iedereen weet dat het risico met op roken met longkanker... maar ja, we kunnen nog wel tien andere aandoeningen opnoemen... die daarmee verband ja, houden. Nou, toch, dat zie ja, je, ja. Toch, toch zie je mensen natuurlijk allemaal roken. En dat komt gewoon, omdat ze natuurlijk ook helemaal niet... Ze zien natuurlijk die ziektes helemaal niet meer... Je, je, je, je weet het verband niet. Ja, je, weet, je, je hebt een soort statistisch verband. Maar dat zegt mensen er gewoon heel weinig. En je ziet ook in veel van die, uh, van die opkomende landen... wordt ook ontzettend veel gerookt. In China dat is echt onvoorstelbaar. Er wordt zo ontzettend veel gerookt. Dat is echt ongelooflijk. Waar wij hier nou juist het, ja. ontzettend een ja. terugbringer zijn. Mensen, ja, mensen die, die hebben dan opeens het geld om sigaretten te kopen. En dan denk je, jongens, weten jullie nou niet wat daar... Wat het, nou, onvoorstelbaar. Sigaretten te, te roken en hamburgers te eten. Is er nog een, een, een ziekte... Uh, want Daar gaat het dan altijd over, ook in uw carrière natuurlijk. De uh, next big one. Hè? De, de nieuwe grote pandemie, die er ooit misschien is aan zit te komen. Moet, moet, ik vraag het toch maar: we, moeten we daarvoor vrezen nog steeds? Of zegt u nee. Nou, dat... Ik vrees elf voor helemaal niets. Dus uh, wat dat betreft. <lacht> ik denk, u leeft nee, optimistisch. Nee, man, maar ik denk gewoon dat. Je, dat is helemaal niet te voorspellen. Kijk, de dingen die ons overkomen. De grootste epidemie die ons natuurlijk overkomen is, is natuurlijk de HIV Aids-epidemie. Ja. Want ik ben, ik ben zelf van de tijd dat het dus begon. En ik heb de allereerste. Patiënten meegemaakt, maar ook de allereerste discussies bij de, in de Verenigde Staten waar ik toen zat en ik heb bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Toen had je het over een paar patiënten. Dat kun je, je helemaal niet meer voorstellen. Uiteindelijk. Ja, miljoen, miljoenen nou, ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja. En dat, uh, kan dat weer gebeuren? Ja, het antwoord is ja. Kan je het voorspellen? Nee. Gebeurt het over tien jaar? Ik heb geen idee. Over honderd jaar? Maar dat het kan, ja. U kent hem de Rotterdamse viroloog Ron Fouché eh, ja. Hij heeft uh, in het laboratorium een vogelgriepvirus zo gemanipuleerd... Dat het, dat het overdraagbaar is tussen zoogdieren. Uh, nou ja, nog niet de mensen. Bij, bij fretten ging het om. Hè. Precies, ja, ja. omdat die vergelijkbaar zijn, toch? In nou, hoge ja, mate. Het zijn wel Fretten, gek hè? genoeg. Het, het zijn fretten. Blijven, fretten. Blijven, fretten. Fretten. blijven Fretten, toch? Anders dan ja. Maar, maar bedoel, hij zegt: ja, binnen nu met 20 jaar komt er weer zoiets. Dat is onvermijdelijk. Nou, ik wil niet onaardig zijn, maar dat is nergens op gebaseerd. Hm. Dat is gewoon, dat, dat zijn voorspellingen die volkomen uit de lucht gegeven zijn. Dat, kijk, iedereen is ervan overtuigd dat er waar het om gaat, dat er virussen, vooral het zijn vaak virussen, maar het kunnen ook bacteriële infecties, overgaan van het dierenrijk naar de mens. Dat gebeurt, dat zie je ook. Maar het voorspellen hoe dat precies gebeurt, hoe snel en hoe ernstig, dat kan echt helemaal niemand. Dus het idee van over 20, binnen 20 jaar gebeurt dat, dat is, uh, vind ik uh, geen. Geen, geen, geen uitspraak die je kunt doen. Nee. zijn pogingen om in een laboratorium aan te tonen dat dat kan. Hè? Dat het uh, zeg maar van dieren naar mensen overgaat. Vindt u dat uh, goed en experimenten? Ik zou zeggen, daar wordt heel verschillend over gedacht. Er zijn, kijk, Het is natuurlijk zo dat aan de ene kant is het waar... dat je op die manier factoren kunt ontdekken die een rol daarbij spelen. Dus dat is nuttig. Aan de andere kant is het zo dat, je, uh, dat soms mensen die erg biologisch werken, hè, zoals hij, maar er zijn natuurlijk meer mensen... hebben dan het gevoel dat ze eigenlijk vanuit de biologie... precies kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. En de werkelijkheid is voorkomen anders. Want er zijn namelijk, het is niet alleen biologie. Dat is eigenlijk de denkfout die gemaakt wordt. Het is een interactie of een, eigenlijk een samenspel... van aan de ene kant de biologische kenmerken... dus dat virus, die bacterie, die verandert. Maar tegelijkertijd zien we elke keer... dat het iets te maken heeft met het gedrag van mensen. En dat vaak is het juist het gedrag van mensen... dat bepaalt of zich iets gaat verspreiden... Ja. Of nee. En dat is vaak beslissend. En daar komen we steeds voor nieuwe verrassingen te staan. Kijk, daar is ook HIV een heel goed voorbeeld van. Want we weten natuurlijk allemaal hoe we dat kunnen voorkomen. Het is zo simpel als wat: veilige hè? seks. Ja, veilige seks. Geen uh, spuiten- en naalden hergebruiken. Zo simpel als wat. Ja. ja, desondanks is het niet gelukt om die epidemie onder de knie te krijgen. Dat is allemaal gedrag. Nee, dat staat dan wel weer somber. Uh, nou, naar somber vind ik altijd een verkeerd woord. Het is ja. meer zo. Nou ja, gelukkig liever. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Je, ziet, je neemt waar dat het gebeurt. Nou ja, en dat Zodra er is... een medicijn is, gaan mensen weer onveilige seksbedrijven horen ja, en lees je dan. Ja, dat is, onder de homoseksuele mannen is dat in het Westen, is dat gebeurd. In in, Overigens zie je dat op dit moment nog niet in uh, ontwikkelingslanden. Daar is natuurlijk op grote schaal de die therapie te komen. Mm. Maar daar zeggen mensen, nou, dat gebeurt niet. Ik denk dat je daar nog voorzichtig mee moet zijn, want het is natuurlijk eigenlijk pas net begonnen. Het zou kunnen. Ja, somber, nee. Het is gewoon, het is menselijk gedrag, en, uh, ja... Ik wens u heel veel plezier bij het vervolgen van uw carrière, want u bent weliswaar met pensioen een wordt dat ik eigenlijk niet mag gebruiken, nee, maar, maar mag u helemaal niet. Uh, gaat vooral door. Nee, nee. Ik dank u voor dit gesprek. Rol Cortinio. Avro. Nog even snel naar de zon. Kijk dan op. Hier, Kees, nou u hoort het. We zijn aan het werk rond Amsterdam